Het weer, overwegend bewolkt en een matige Zuidwestenwind. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. de verkeersinformatie. Files op de A8 Zalem richting Amsterdam. Na een ongeluk bij Oostzaan, 2 kilometer, zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, beknopend Raasdorp 3. Door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os, 5 kilometer, beknopend Ewijk.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 Waar beginnen we? In Nijmegen, NEC, FC Utrecht. Bas Tegelig. Was 2-0, werd 3-0 na een vrij schop van George. Via de lat stuitte de bal terug tegen het lichaam aan van doelman Fernandes. Hoeveel pech kan je hebben? En via dat lichaam ging de bal in de doel. 3-0. Een minuut daarna 3-1 na een strafschop benut door Moulenga. Ongelooflijk knoeiwerk van Van der Velde die de bal verspeelt aan Duplan. Een overtraining van Smos, de bal op de stip en Moelenga van dichtbij dus raak. En nu de volgende mogelijkheid voor Utrecht dat de geest weer gekregen heeft. Maar Moelenga met een voorzet die over invaller Gernd heen zeilt. Gek genoeg dacht iedereen na 3-0 dit was het, maar met 3-1 is dat dus toch niet het geval. De wedstrijd leeft nog, 13 minuten voor tijd. Groningen, Feyenoord, wie krijgt daar nog de geest, Andy? Nou, in ieder geval niet Feyenoord. Ja, misschien morgen tijdens Halloween, maar het is 4-0 voor... FC Groningen in de tweede helft. Een overtreding nu op Cabral. Die gaat een beetje ruzieën. En dat is nergens voor nodig met Hiarie. Hiarie krijgt de gele kaart. 10 van Feyenoord tegen 11 van FC Groningen. En die uit het noorden staan ook met 4-0 voor. En vanaf half 5 zijn we ook bij Heracles tegen AZ. Er is ook hockey Amsterdam, Kampong, Geert de Goot. Nog vijf minuten te spelen, zes minuten bijna, moet ik zeggen. Vijf minuten veertig op dit moment precies te zijn. En Amsterdam, eh, ja, wordt een beetje nonchalant. Kampong profiteerde daarvan. Constantijn Jonker, het werd 4-2. En zojuist kreeg hij een kans. Nou zeg, die had erin gemoeten. Dan was het 4-3 geweest. En dan hadden we nog een leuke laatste vijf minuten gekregen. Maar ik denk dat Amsterdam nu wel wakker is hoor. 4-2 leiden ze en nog vijf en een minuten spelen. Nederland, België, volleybal, Lars Geerts, derde set. Ja, Nederland op uh, volle, volle achterstand. 8-16 maar liefst in het voordeel van België. Maar ja, dat krijg je als je de helft van de A-selectie naar de kant gaat. Conshoos, Bert Goedkoop, wil weten wat de, bank, uh, wat de bank kan. En heeft dus uh, uh, nieuwe speelsters ingebracht. En die doen het op dit moment niet al te best. Want België loopt over ze heen. Het is 17-8 in de derde set. Er is nog twee keer gescoord in de Jupiler League. Sparta-Cambuur is op 2-0 gekomen door een goal van Nieuwendaal. En Dordrecht-Vreendam staat nu op 2-1. De goal van Veendam werd gemaakt door Menting.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 Strand Darby, Dance Little Sister. Tegenwoordig treedt hij op voor een paar grijpstavens. Kom je hem zo tegen in het wild? bij een yeah? vakantieoord. Ja, ik Kom je zo tegen? Nou, mooi tegengekomen. We gaan eens even hockey hier misschien een keer te gooien. wel eens is het tegengekomen. Amsterdam eh, aan <laughs> bijna afgelopen. In het Amsterdamse bos. <laughs> ja, wie weet. Ja, ja. ja. Ga je op, derby pas pas tegen op, de, pas de pas komen? Ja, het kan allemaal hoor. 4-2 is het inmiddels 50 seconden nog te spelen. Volgens de officiële klok. En die doet het vrij goed hier in het Wagener Stadion. Amsterdam leidt met 4-2. En ik zei het als, als Constantijn Jonker een minuutje vijf, zes geleden, die kans helemaal in zijn eentje... in zijn uppie tegenover Klaas Vering. Als hij die had benut, dan hadden we hier nog leuke minuten beleefd. Maar Amsterdam die gaat het nu rustig uitspelen, hoor... met dat halve minuutje nog te gaan. Terwijl achterin taken maar toch af en toe wel het wat nerveus werd... in die slotfase waarin Kampong ineens uh, misschien mogelijkheden rook... nadat uh, Constantijn Jonker voor de 4-2 had gestor gezorgd. Amsterdam op dat moment rustig naar het einde leek te spelen... maar te rustig in feite en Kamp Kampong profiteerde... via die snelle aanvallen, via Jonker die vooral hier een uh, goede rol heeft gespeeld, een uh, belangrijke rol heeft gespeeld. Het openingsdoelpunt was van hem en ook de tweede treffer van Kampong was van hem. En nu tikken de klok weg en dan gaan we kijken of de scheidsrechters... met de klok in het stadion hebben meegeteld of het hier inderdaad afgelopen is. Jazeker, het is allemaal precies op tijd. Het gaat allemaal synchroon, de klok in het stadion en de scheidsrechters. Zij blazen af, Roel uh, van Eert. En het is geworden voor Amsterdam 4-2. En ik zei het al, er is toch wel een klein klasje verschil tussen Amsterdam... En tussen Kampong. Amsterdam blijft op weg gaan. Naar die laatste vier natuurlijk. En Kampong, ja dat zullen we maar moeten afwachten. Of die erbij blijven in de komende weken. Utrecht kreeg nog de geest tegen NEC. Bas Tegler. Utrecht leeft nog omdat het maar 3-1 staat. Maar de tijd dringt 6 minuten nog te gaan. Bovendien is Utrecht nauwelijks nog gevaarlijk geweest nadat de 3-1 kwam vanaf de stip. Van Moulenga trekt de strafschop overigens. Dus van de Velden gaat nu vanaf schieter maar schiet vrij ruim naast. De man die de, de strafschop dus veroorzaakte. Omdat hij Duplan uitdaagde op de rand van het strafschopgebied. Dacht dat kan wel met 3-0 voor. Maar dan moet je niet de bal verspelen. Dat deed hij wel. Duplan ging ermee vandoor. Werd vervolgens twee stappen later vastgehouden door Smolsen. toen kon Pieter Vink maar één ding doen, en dat is de bal op de stip leggen. En de straf op dus belut door Moulenga. De Schlemiel is evengoed van vanmiddag, natuurlijk niet van de velden. Maar wel de keeper van Utrecht, die ongelooflijk blunderde bij de 1-0. Terwijl Gerb nu van afstand wil schieten, maar hoog overschiet. Invallen bij Utrecht. Hij was de blunderde dus bij de 1-0. Fernandez, de keeper van de Utrecht, en bij de 3-0. Die zal toch echt de boek ingaan. als een eigen doelpunt van hem. De vrije schop van George, die via de lat terugkwam op zijn rug en vervolgens de doel in rolde. Een minuut dus voordat Molenga uit de strafschop 3-1 maakte. Nou ja, normaal gesproken is het gedaan. Vijf minuten nog te gaan. NEC zal proberen de wedstrijd rustig uit te spelen. Nou ja, rustig, dat lukt niet erg. Want rustig is de ploeg totaal niet meer. Wat ik me goed kan voorstellen als je zes keer op een rij verliest. Maar Verone voor in het elftal gekomen van Lato Perissa probeert de bal nog een keer bij Schöne te krijgen. Dat lukt niet. Daar zit Utrecht tussen. Via verdediger Nielson, die krijgt dan een duw van Schöne. En een vrije schop van Fink. Zo heeft Utrecht de bal weer terug. Vuiten, zes minuten of vier minuten nog te gaan. Zoeken naar de kogel, die wil doorkoppen. Moulenga kon nog bij de bal. Bijna in ieder geval. Komboi is er eerder. En dan neemt NEC dus weer over. En kan Fados pasen vanuit de middencirkel. Schöne komt de bal halen. Draait op zijn as. Heeft gezien dat George aanspeelbaar is. Maar George staat dan buitenspel. En Utrecht heeft de bal weer terug. Utrecht gevaarlijk geweest na de 3-1. Zei ik nou eigenlijk niet één kansje gezien van Moulenga. Die nog wel wat ruimte of wat vrijheid kreeg op een meter of twaalf van het doel. Want de bal heel gehaast overschoot. Maar daarmee is de koek op. En als je dus nog wat wil in deze wedstrijd, zou je toch echt een modus moeten vinden waarin je gevaarlijker wordt dan je tot dusver bent geweest. Alle kaarten liggen eigenlijk op tafel bij Utrecht, waar Gendt en de Kogel als twee aanvallers dus al zijn gekomen voor Snijder en Martensson. Dat zijn twee middenvelders. Dat betekent dat mensen die eigenlijk willen aanvallen, Assare en Kali nu zeg maar, als middenvelders het fort moeten bewaken. En dat de rest van het elftal vooral naar voren loopt. Uh, je kan maar één kant op, maar het levert dus zo ongelooflijk weinig op voor Utrecht in Nijmegen. 3,5 minuut nog. Het lijkt gedaan, maar uh, ja, dat is in het voetbal niet altijd gezegd dat dat ook is. Maar voorlopig is 3-1. Nederland, België, dan het volleybal. Lars Geert, mag je een keer meedoen? Ja, en of liet je het meteen. Ja, nee, gaat niet goed. 18-23 is het in het voordeel van België in de derde set. Nederland staat nog wel 2-0 in sets voor. Maar ja, je hebt gelijk. Um, er zijn een aantal speelsters van de A-selectie naar de kant gehaald. En in plaats daarvan mag de bank spelen. Onder andere Judith Pietersen en Lonneke Sloetjes zijn er. En ook Debbie Stam die terugkomende is van een blessure. Die speelt normaal gesproken natuurlijk wel in de basis. Maar dit keer begon ze van de af uh, Sloetjes en Pietersen, ja, dat zijn de nieuwe namen in dit team. Ze zijn er al een aantal keren bij geweest, maar hebben nog heel weinig speelminuten gekregen. En Bert Goedkoop wil zien wat ze kunnen bij de stand 23-19. Nederland heeft inmiddels weer een puntje goed gemaakt. Nou, er worden vrij veel fouten gemaakt door Sloetjes en Pietersen. Ze krijgen veel de bal aangespeeld. Dat is natuurlijk ook de bedoeling in een oefenwedstrijd. Laat maar zien wat je kunt. Maar er wordt niet heel veel druk op heen gezet via, uh, door het Belgische blok. Dus je zou verwachten dat ze veel scoren. Maar nee hoor, ballen uit, ballen in de netband, ballen tegen de antenne. Allemaal fouten die gemaakt worden en daardoor loopt Nederland tegen een achterstand aan en heeft nu zelfs een setpoint tegen. Dat wordt nog wel de dit Pietersen weggewerkt. De bal heel scherp gespeeld naar de buitenkant. En Rousseau, de Belgische, kan die niet goed verwerken. Schiet de tribune in en zo. De pakt Nederland weer een puntje terug. Maar staan er nog wel steeds vier setpoints voor België op het scorebord. Is het Laura Dijkema Die mag gaan serveren aan de Nederlandse zijde. Met Ingrid Visser en Debbie Stam aan het net. Dat zou een goed blok moeten zijn voor Nederland. Bal wordt goed verwerkt. Komt hij aan de buitenkant helemaal. Kan die alleen maar rustig getikt worden door de Belgische aanval. Kan Nederland overnemen. En is het Debbie Stam. En dan is de vraag van de scheidsrechter. Heeft het Belgische... Belgische blok die bal geraakt. Ja, zegt de scheidsrechter. Die bal heeft het Belgische blok geraakt. En zo wordt het 24-21. Nederland komt langzaam terug, maar is nog steeds in de gevarenzone om het verliezen van de set. In de Jubilä League is Dordrecht tegen Veendam op 2-2 gekomen. Tweede doelpunt voor Veendam werd gemaakt door Opoku. Gaan wij weer even naar Andy Houten. Wat gebeurt er allemaal al? Het pak slaag wordt groter en groter. Dat Groningen uitdeelt aan Feyenoord op de blote billen. Pits, pat, pets. Het is een doelpunt van Ver. Gescoord door een van de betere spelers. Virgil van Dijk, die jonge centrale verdediger. Hij haalt dus uit. Rechts met de vreef. 5-0. Het is ongelooflijk. Nog nooit heeft Groningen met zo'n grote uh, uitslag gewonnen van Feyenoord. En dat is toch wel een paar keer gebeurd. 5-0. Het is in de 89ste minuut. Het is leuk voor Virgil van Dijk zijn eerste doelpunt voor FC Groningen in de A-macht, in de hoofdmacht. En Erwin Mulder, arme Mulder, arme Koeman ook. Hij ziet er vijf om zijn oren gaan. En Tim Batafs, die in de rust nog uh, uh, mooi gehuldigd werd, ziet dat zijn ex-FC Groningen met 5-0 of misschien wel meer gaat winnen van Feyenoord. Ja, gaan we naar Bas Stigler, want het feestje in Nijmegen zal toch ook groot zijn? Wacht even Bas, we gaan weer terug naar Groningen, sorry. Zeg De set is voorbij hoor, 6-0, zoekt valler. Hij kwam van Ajax, hij komt erin voor Texera. Voorzet linkerkant, 6-0. Groningen verslaat Feyenoord, maakt gehakt van Feyenoord. Arm, arm Feyenoord, maar wat een klasse van FC Groningen. Nou Bas, mag je nog een keer de herkansen? Ik zei, het vijfje Nijmegen zal er ook wel groot zijn hè? Ja, zeker. Opluchting vooral omdat de ploeg natuurlijk wedstrijden lang niet won. En wedstrijden lang niet scoorde ook. Vandaag valt alles een beetje op zijn plek. Is er op het juiste moment geluk? Heeft NEC een blunderende doelman van de tegenstander. Terwijl hier nu 6-0 op de borden verschijnt uit Groningen. En de mensen bijna van hun stoeltje omspringen. Van consternatie, ja dat zijn merkwaardige tussenstanden. 3-1 hier voelt al gek genoeg ook wel een beetje zo. Utrecht heeft het tot het laatste moment wel geprobeerd. Maar is niet verder gekomen dan wat zwakke vrije schoppen. Eentje van Gert een keer een bal van afstand van Zullo die ruim overging. En heeft in de laatste 5-6 minuten het geloof toch eigenlijk om nog wat van deze middag te maken definitief verloren. Het publiek uh, gaat maar op de banken staan en klapt. En steekt daarmee het eigen elftal dat het dus zo zwaar te verduren kreeg. in de voorbije weken nog maar zijn hart onder de riem. Alsof men hier wil zeggen, zie je wel. Wij hadden het vertrouwen dat het wel een keer goed zou komen. Dat is overigens voor NEC. In zekere zin net op tijd. Want als je kijkt naar het programma voor de ploeg uit Nijmegen. Dan is dat de komende weken loodzwaar. Feyenoord, Roda, Ajax, Groningen, Twente. Dat zijn niet de minste tegenstanders. Geldt ook min of meer voor Utrecht trouwens. Dat volgende week de kraker in de Galgenwaard op het programma heeft staan tegen Ajax. En daar zal de ploeg van Wouters, die dus begint met twee nederlagen, zich moeten herpakken. Schöne valt nog een keer aan voor NEC. Doet vooral zijn best in de extra tijd van de wedstrijd inmiddels om de bal bij de kornevlag, zo lang mogelijk in de ploeg te houden. Dat doet George ook graag. Die krijgt nog een tik mee van Wuitens. En daarmee mag NEC nog een vrij schop gaan nemen. Gaat de scheidsrechter nog geel uitdelen aan Wuitens ook? Vink, daar lijkt het wel op. Ja, dat doet hij inderdaad nadat Assaren en Van der Velde al eerder op de bol werden geslingerd. De derde kaart in deze wedstrijd. Geen van de spelers op scherp. Dat gebeurde nog niet zo vaak zo vroeg in het seizoen. Maar dat blijft ook buitens bespaard. Want dat zou wat zijn als je dan nog de wedstrijd tegen Ajax volgende week zou missen. Vrij schop voor eh, NEC dus. Vanaf de rechterkant van het veld nog een tweemans muurtje van Utrecht bereid gevonden om daar in de weg te staan. George met de bal. Die wordt bij de eerste paal eigenlijk makkelijk door Zullo weggekopt. Opgevangen door Kali. Die kopt hem eigenlijk weer in de baan van George mee. Die terugloopt. Dat oogt ongelukkig. Zo kan NEC nog een keer overnemen. Wordt er nog een overtreding gemaakt in het duel dat Schöne en Duplan uitvechten. Is Duplan degene die de overtreding heeft gemaakt en zegt de scheidsrechter Utrecht mag nog een vrije schop nemen. Mensen kijken nu de scheidsrechter aan en zeggen ja wat wil je nou eigenlijk. Niemand lijkt dat te begrijpen. Utrecht neemt nu de vrije schop. Dat dacht iedereen dat dat mocht. Maar de scheidsrechter heeft nu toch gezien dat het andersom moet. En met nog 40 officiële seconden heeft de NEC dan toch maar de vrije schop genomen. Ze lijken er zelf ook wat verbaasd over. George verspeelt hem dan ook maar onmiddellijk alsof hij denkt, dan maar sportief zijn. Er komt een diepe bal. De kogel neemt de bal nog mee. Maar stuit dan op Conboy die vanaf de linkerkant naar binnen knijpt. En op het juiste moment de deur dichtgooit. Dan voor aanspeelt. De vervanger dus van Latou Perissa. En dan zelf doorloopt. En aanspeelbaar is ook voor de laatste Nijmeegse tegenstoot. Fados in de slotseconde van het duel nog één keer mee naar voren. Hij kreeg al een aantal aardige schietkansen De Hongaar. Nu laat hij het over aan voor die een voorzet moet geven vanaf de linkerkant van het veld. Bal komt, bal komt van de velden. Maait hem dan over het doel en dat zal dan met nog 10 seconden van de extra tijd op de klok. Het laatste moment in deze wedstrijd zijn geweest. Fink kijkt op zijn klok. NEC gaat na een uh, lange periode van problemen. En dat is nu een feit. Winnen. Dat doet het van Utrecht met 3-1. Al meermalen gezegd, de slumiel is de keeper van FC Utrecht. Met een blunder die aan de basis lag van de 1-0 voor Utrecht. En een eigen goal. De vrije schop via de lat en zijn rug in het doel. Betekende de, de 3-0. Hij zal. Uh, Echt heel zielig en alleen in de bus zitten straks. En EC Utrecht dus 3-1. groningen Feyenoord inmiddels afgelopen 6-0. En eerder vanmiddag de graafschap Vitesse 0-1. Zometeen, half vijf, begint Herakles tegen AZ. Gaan we nog even volleyballen. Lars Dit is het een 4 set geworden? Ja, het is een vierde set gewonnen. Daar zijn we nu mee bezig. En dat staat 2-2. En dat komt omdat België de derde set heeft gewonnen. 25-21. Ik ben even de geschiedenisboeken ingedoken. Wanneer de laatste keer was dat het Nederlands vrouwenvolleybalteam... een set heeft verloren van België. En dat was in 2007 op het EK. Waar Nederland uiteindelijk de finale... Of nee, pardon. In 2007 op het EK in, in België, in Hasselt. Toen speelden ze in de groepsfase tegen België. Dat is de laatste keer dat Nederland een set heeft verloren van het team. Nogmaals, het is te verklaren. Bondscoach werd goed. ...wil zien wat de bank van Oranje kan... ...en laat dus uh, uh, reservespeelsters op dit moment spelen... ...dus niet de A-selectie. En die pikken het in de vierde set wat beter op dan in de derde... ...want Nederland staat op een voorsprong. kleine voorsprong, dat wel 3-2. Denk al, de koploper in de eredivisie divisie komt zometeen in actie. AZ speelt in Almelo tegen Heracles. Gisteren verspeelden de concurrenten Twente en PSV punten... ...door tegen elkaar gelijk te spelen en AZ... Kan vanmiddag dus verder uitlopen. Het gat zou zelfs al zes punten kunnen worden. Joep Schreuder blikt vooruit met de coach van AZ, Gertjan Voorbeek. Er komt een keer. Het gaat zo goed. Ik kan alles opnoemen. Je bent al lang ongeslagen. Ongeslagen ook in Europa. Twente PSV, laten we daar eens over hebben. Gisteren. Heb je genoten van de wedstrijd? Ik heb het niet gezien. Oh? Dus, het was heel leuk, Gertjan. Ja, maar ik zat bij heren uh, Venado. Je okay. uh, uh, moet werken. En... Ja, ja. ertegen, volgende week uh, speel je daar tegen. Uh, Onterecht rode kaart. Fred Rutte noemde jouw naam ook. Die zei: Ik ben het niet vaak eens met Gertjan. Maar hij heeft wel gelijk af en toe over die scheidsrechters. Ja, ik ben niet altijd eens met Gertjan. Dat is wat anders. Niet vaak, maar hij zei niet altijd. Oh, Dat heb je wel gezien. Ja, dat heb ik wel gezien. <laughs> een de samenvatting. Ja. En uh, uh, ja. ja. Uh, ik kan me voorstellen op zo'n belangrijk moment dat je daar af en toe uh, ja. alleenheid toch het wel heel lang door. Dus ik ben wat eerder volgens mij afgekoeld. Ja. Hoe kijk je naar zo'n wedstrijd zo van leuk dat het 2-2 uh, is, waardoor we kunnen uitlopen naar zes punten? Ja, maar zo denk ik niet, want daar heb je niks aan. Je hebt er alleen maar wat aan als je zelf wint. En dat ja. weten we straks uh, ja. na twee keer drie wat hier te wat Dus dat moeilijk zat. Ja speelt veel wedstrijden, het gaat goed. Uh, het gaat om tegenslag. Hè? Dat is al een keer, omdat de tegenstander beter is... Of omdat die scheidsrechter niet goed genoeg is. Of omdat... Het gaat een keer fout. En de vraag is eigenlijk of een trainer dat kan aanzien komen. Aan zijn spelers in mentaal opzicht of fysiek. Heb je daar e Zie jij zoiets? Jawel, je krijgt wel in de gaten wanneer dingen minder uh, soepel gaan, uh, gaan lopen. Dus het stroeven gaat. Uh, dat de, de, de automatismen wat minder worden. Dat je elkaar wat minder makkelijk vindt. Of dat de tegenpartij uh, toch een strijdwijze heeft gevonden. Waardoor, waardoor jij het moeilijk hebt. Nou ja, dat is weer een, uh, een volgende stap die we dan moeten maken. Om te kijken of we daar dan toch onderuit kunnen komen. En uh, ons eigen spel kunnen blijven spelen. Uh, je er afgelopen uh, donderdag ook tegen Dordrecht. Met heel veel fysieke strijd hadden we het toch moeilijk, ook tegen een ploeg als Dordrecht. Nou ja, en, en daar, dat is, dat is daar waar we dan toch mee om moeten gaan. Hè? Want ik geloof niet dat het uh, aan de tegenstander ligt... of aan de scheidsrechter ligt of aan het weer. Je moet het altijd bij jezelf zoeken. Dank wel. Laatste vraag. Uh, je hebt uh, even cijfers. Tiende keer ga je tegen Herakles spelen. Wist je dat? Als trainer? Nee, dat hou ik niet zo bij. Drie keer gewonnen, drie keer gelijk, drie keer verloren. Nou. Ja, dus wat er ook gebeurt uh, in, in, die, in die tendens... Uh, gaat er verandering komen. Ja, <laughs> Autofond En op de bank. Wanneer die zwanen Lange keel. De EK voetbal in Zwitserland en Oostenrijk was dit de tune van de afsluiting van Studio Sport Sina en Wanitsjets Wanda. Nog even de uitslagen uit de Jubilä League. Vier wedstrijden waren daar vanmiddag. Willem II, Volendam, is in 1-0 geëindigd. Gefeliciteerd, wel. Dankjewel, dankjewel. Sparta tegen Cambuur werd 2-0. Goa Deals, AGOVV 3-1. En Dordrecht tegen Veenam is 2-2 geworden. En wij gaan eerst nog even schakelen met Almelo. Want het gebeurt niet te vaak dat heel Twente voor Almelo is. Even de nabel. Want de koploper komt op bezoek. AZ met mogelijk ook. Uh ja blessures wat, Hoe is de opstelling eigenlijk? De opstelling, nou ik zal ze niet allemaal noemen. Maar uh, eigenlijk al die, die twijfelgevallen doen eigenlijk gewoon mee. En een paar spelers lichten ik er even uit. Rijnen speelt uh, rechtsachter omdat Marcellus uh, langdurig uitgeschakeld is. Dat wel. Clavan heeft de voorkeur gekregen boven uh, viergever centraal in de verdedigingsjarig. Trouwens vandaag 26 jaar, 95 duels ook voor Heracles gespeeld. En voorin speelt niet uh, Berg-Voedmonsson, maar heeft Celso Ortiz... De Paraguayaan, de voorkeur gekregen in het elftal van AZ. Verder de bekende namen met Palsen, met LT door, met Berens en zo ook. Ja, en bij Herakles, daar hoef je niet al te veel van te vertellen. Want de ploeg heeft drie keer op rij gewonnen. Elk duel nog gescoord en speelt vrijwel altijd in dezelfde opstelling. Nu ook weer. Eén speler licht ik er even uit. In Alkmaar geboren. Ben Rienstra. Hij is de compaan van captain Antoine van der Linde. Centraal in de verdediging. En als je nog even terugkeert naar AZ. Dan is het eigenlijk veel leuker om te kijken naar wie het niet meedoet. Piet Keur bijvoorbeeld. Spitsentrainer Karel Bouwens, elftalleider En vader en zoon Martin en Dennis Haar, allebei als assistenttrainer. Naast Gert-Jan Verbeek op de bank. De ploegen zijn het veld opgekomen. De 85 stoeltjes in het Polman Stadion zijn vrijwel allemaal bezet tot nu toe. De Tos is geweest en scheidsrechter zo dadelijk bij de aftrap is Richard Liesveld. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna half vijf hier is Juri Stubenitski. Dierenpark Emmen is ontruimd door een ongeluk met een olifant. Hij kwam in een greppel terecht en de kans bestond dat hij eruit zou klimmen. Al het publiek moest het park uit. Verzorgers probeerden de gewonde olifant uit de greppel te lokken. In maart 2009 gebeurde hetzelfde in Dierenpark Emmen. Toen kon de olifant Annabel niet uit de greppel worden gehaald en moest ze worden afgemaakt.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 Piloten en grondpersoneel willen meer loon. Maar de directie wil niet tegemoetkomen aan die eis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Veel bewolking in ons land. Lokaal valt ook een klein spatje regen, maar het stelt allemaal niet heel veel voor. Vannacht wordt het droog. En in de loop van de nacht begint het dan ook voorzichtig wat op te klaren. Vooral in het zuiden van het land. Minima tussen 8 en 10 graden. Dan morgen van het zuiden uit toch echt meer zonneschijn. Het noorden houdt nog wel lang wolken, maar in het zuiden knapt het toch behoorlijk snel op. Het blijft droog en het wordt opnieuw zacht. 15 tot 17 graden. De windwaaien uit het zuiden tot zuidoosten is matig meest kracht 3. Dan dinsdag van het westen uit een zwakke storing. Betekent meer bewolking en misschien ook een klein beetje regen. Opnieuw zijn de hoeveelheden niet groot. Woensdag dan de mooiste dag van de week waarschijnlijk met geregeld zon en droog weer. Overigens blijft het zacht tot en met het eind van de week. Maar in het eind van de week neemt wel... De bewolking en de kans op neerslag weer toe. ANWB verkeersinformatie: files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort, er staat 6 kilometer tussen knooppunt Watergrasmeer en Muiden. In het noorden, de A7, heerenveen Groningen, werkzaamheden tussen Boerakker en Hoogkerk 6 kilometer. Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen 5 kilometer voor knooppunt Battenvoerdorp. En werkzaamheden op de A50 vanaf Arnhem naar Os, 5 kilometer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Sportradio NOS, op 1, NOS Radio, langs de lijn. Een mooi slotduel van deze ronde. Het goeddraaiende Heracles tegen koploper AZ en dan ook nog even de Napel. Ja, het is wat. Anderhalve <laughs> minuut gespeeld, 0-0. En we zagen al een vrije trap van Heracles. Willy Overtoom mikte goed in de hoek, maar niet hard genoeg. En Esteban, de doelman van AZ, kon die bal makkelijk vangen. Nu een aanval van AZ met Ortiz, die dus links voorin speelt. Heeft de bal even teruggespeeld naar Palsen, die weer breed naar Clavan. Clavan dus de voormalige Heraklid die dus centraal in de verdediging speelt bij AZ. En dan wordt het balletje rondgespeeld, Reinen en die speelt hem dan even terug naar Esteban de Doelman. Die wordt opgejaagd door Plet, de topscorer van Herakles. Maar dat helpt niet de lange bal in de richting van Elthidoor. Die verlengt hem, Looms verdedigt en een hoge bal komt nu op de helft van AZ... Waar het duel wordt aangegaan door Klavan met Armenteros. Het schot van Armenteros, maar het stuit af op een verdediger van AZ. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor Herakles, dan nog altijd dus 0-0. En de volleyballers gaan ook maar door en door. Nederland, België, Inzwollen, Lachscheert. Vierde set inmiddels. 2-1 voorsprong voor Nederland in sets dat, set dat wel. Maar 16-10 achterstand in de vierde set. Hetzelfde euvel wat we ook zagen in set nummer drie. Uh, bondscoach... Bert Goedkoop. Ja, ik moet er even aan wennen aan die Bert Goedkoop. Die uh, heeft uh, Lolleke Sloetjes onder andere ingebracht. Judith Pieters en Debbie Stam. Dat is op dit moment niet de A-selectie. Zit ook niet in de A-selectie. En België heeft daar beduidend minder moeite mee dan met mensen zoals Manon Vlier en Shaheen Stalens en Marit uh, Godhuis. Dan zie je uh, een van de euvels die het Nationaal Team heeft, uh, heeft parten gespeeld in de afgelopen jaren. Namelijk dat het wel een hele smalle, smalle basis heeft. En, en dat het uh, wat er van de bank komt, niet de kwaliteit heeft om dingen over te nemen van speelsters zoals Manon Vlier en uh, onder andere Charlene Staals en Marit Grothoest. Nederland dus op achterstand in de vierde set. Het is 16-10 in het voordeel van België. Dan gaan wij naar het voetbal van half 1... waar Vitesse dus won met 1-0 van de Graafschap. Hoge klassering vasthoudt. Er gebeurde nog iets best bijzonders voor die wedstrijd. Er in de warming-up. Voor het duel raakte Vitesse-doelman Piet Veldhuis... geblesseerd aan zijn knie en zijn vervanger Iloy Room... die eerder al het verdedigde bij Vitesse... kreeg dus pas een kwartiertje voor tijd te horen... voordat die wedstrijd zou beginnen, dat hij onder de lat zou staan. In de warming-up toen, uh, toen zei Piet dat hij wat, uh, wat last van zijn knie had... Toen heeft hij het wel gewoon geprobeerd. En uh, eigenlijk ja, een kwartier uh, voor de wedstrijd uh, zei het Ik kwam met trainer. Maar toen zei hij: uh, Maak je maar klaar. Dus toen uh, ja, heb ik wat ballen gekregen samen met Marcus Peters. En die ging me inschieten. En had uh, voorzetje gepakt. En uh, ja, toen moest ik alweer naar binnen. En uh, toen moest ik er staan. Maar in de dagen voor de wedstrijd, in de busreis. Nou ja, busreis. In het bustochtje hier naartoe. Uh, was je gewoon reservekeeper ja. nog? Ja, ja, ik was gewoon uh, reservekeeper en uh, daar ging ik ook gewoon vanuit natuurlijk. Je weet natuurlijk nog wat er gebeurt, maar uh, ja, Piet kreeg in één keer last uit het niets uh, van zijn knie. En, uh, dat was gewoon, uh, kwam voor mij als verrassing. Is dat dan een leuke verrassing of heb je zoiets van, oei, daar heb ik helemaal niet op gerekend? Nee, ja, kijk, uh, je wil altijd spelen, maar zo is het wel moeilijk natuurlijk dat ze onverwachts komt. Maar ik heb het al eerder meegemaakt en uh, ja, je moet gewoon rustig blijven en uh, gewoon, uh, gewoon je werk doen. Dus uh, ballen tegenhouden, dus uh, ja, dat is voor mij wel makkelijk. Je bent het hele vorige seizoen eerste keeper geweest, dus uh, je hebt die handschoenen vaker gedragen. En nu twee keer dit seizoen gekiept en twee keer de nul gehouden. Ja, de eerste wedstrijd dan niet echt mee, want toen raakte ik geblesseerd, zeg maar. Maar uh, ja, nee, vandaag weer de nul gehouden. Dat is voor mij persoonlijk natuurlijk goed. En uh, Ja, ik gewoon, uh, dat is goed voor mijn vertrouwen dit. En uh, dat ik lekker weer een wedstrijdje heb gespeeld. En uh, ja, dat voelt goed. Nu... nu kwam die overwinning nadat jullie eenmaal op voorsprong waren gekomen... lang niet in gevaar. In de laatste, eigenlijk in de blessuretijd... dan zie je plotseling ook je collega-keeper van heel dichtbij... kreeg je nog even de wabber toen. Ja, klopt. Ik zag hem meer naar voren gaan... maar ik heb eerlijk gezegd niet op hem gelet. Er waren, er waren zoveel mensen, en met name de lange mensen... die, weiden, die moesten gedekt worden. Dus ik focus me gewoon... als ik uit moest komen, dan ging ik er gewoon vol voor. En, ja, het hoefde gelukkig niet. En op het laatst kon ik net de schot nog makkelijker oppakken... en toen was het tijd. En daarvoor... Uh, kopte Yves de Winter, jouw collega-keeper, nog op doel, hè? Ja, klopt. Uh, ik zag hem uh, hoog boven iedereen uitkomen en hij kopte die bal. En, uh, maar ik zag hem overgaan, dus toen wist ik al dat het uh, geen probleem was. Je hebt niet ergens zoiets van, dat zal mij toch niet gebeuren... dat een keeper straks nog uh, die nul van me weghaalt? Nee, nee, dat gaat echt niet gebeuren. Ik, uh, ik heb al vaker meegemaakt dat ik zo moet invallen... en uh, het gaat niet gebeuren dat de keeper mij gaat scoren dan. Mr. Saturday Dance.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 net die auto weer terug van de sportwedstrijd denkt u, dit is toch Radio 1? Ja. ja hoor, hier zijn we weer. Dit was Tony Bennett. En dacht u, dat doet ook nog iemand in deze eeuw mee? Dat klopt, Michael Bublé. En samen zongen ze Don't Get Around Much Anymore. We even in een nachtclub in New York. We gaan weer eens even naar Almelo Herakles AZ, even ten apel. Negende minuut, stand 0-0. Vrije trap nu voor Herakles, halverwege de helft van AZ. En het zal waarschijnlijk Willy Overtoom zijn. Nee, die laat hem dit keer lopen. Willy Overtoom, die na één minuut een vrije trap nam... En hem op het doelschoot van Esteban, de keeper van AZ. Maar die ving die bal makkelijk. Nu is het Van de Linde, de aanvoerder. Die net even een flinke overtreding beging tegen Berens. En ontsnapte aan een vroege gele kaart. Van de Linde speelt hem kort in op Overtoom. En daar is Duarte met een mogelijkheid. Maar Klavan is het niet verdedigd. Maar de bal is nog niet echt weg bij AZ. Het is Loms, die zet hem opnieuw in. Een hoge bal in de richting van Armenteros. Maar die verliest het kopduel. Dan is het Overtoom die op het middenveld die bal weer oppikt. En dan zou AZ er nu uit kunnen komen. AZ dat in de eerste 8, 9 minuten liet zien... Te kunnen combineren. De bal wordt teruggespeeld door Reinen op doelman Esteban. Dan is het Kwanzaa die hem weer oppikt. Een klein overwichtje dus van uh, Herakles. Maar dan wordt de bal goed verdedigd daardoor Werdenbloem. een van de middenvelders van AZ. Dan is het weer Herakles in balbezit met Rienstra. Waarvan ik in het begin al zei dat hij geboren is in, in Alkmaar of in Koedijk geloof ik. Bij AZ heeft gespeeld en ook captain was van de B1 van Ajax. Rienstra heeft de bal gespeeld naar Duarte. De bal over de zijlijn gegaan. Wordt ingehoord door Breukers. Halverwege de helft van AZ nu naar Kwanzaa. Kwanzaa afgejaagd door Maher moet dan even terugspelen naar Looms. Looms kijkt of er een mogelijkheid is om Everton aan te spelen. Dat is er in eerste instantie niet. Dan gaat de bal naar Overtoom. Die speelt hem weer terug naar de Van der Linden. En zo wordt er even breed gespeeld. En zo ligt de wedstrijd even in een neutrale fase. En is het nog altijd na 10 minuten en 10 seconden 0-0. En dan twee berichtjes van ons. De Belg Niels Albert. En dan hebben we het over veldrijden. Hij heeft zijn tweede overwinning op een rij in de Superprestigemaand. Na zijn zetel in Ruddervoorde. Ook zo'n mooie klassieke plaats voor veldrijden was. hij dit keer in Zonhoven ook de sterkste. Albert troefde zijn landgenoten Sven Nijs en Kevin Powels af. Over de Nederlanders en de finish hebben we nog niets verdomen. Nee. En dan nog een tennisberichtje. Jo Wilfried Songa hij heeft het toernooi in Wenen gewonnen. Hij won in de finale in Dries. Van Argentijn Juan Martín del Potro. Het werd 6-7, 6-3 en 6-4. Lars Geerts, je hebt net opgezocht wanneer we voor het laatst één set hadden verloren van België. Je hebt je ook al opgezocht wanneer we er twee hadden verloren. Uh, ja, dan moeten we <laughs> nog verder terug. Eerlijk gezegd. Dan moeten we naar 2005. Dat was de kwalificatie voor het WK in Turkije. Toen heeft uh, Nederland uiteindelijk gewonnen met 3-2. Dus uh, en nu in 2011 gaat het uh, ook weer gebeuren. Want het is 24-16 in het voordeel uh, van de Belgische vrouwen. Het heeft ja te maken met het feit dat Nederland niet in de sterkste opstelling speelt. En dat Judith Pietersen en Landelijke Snoetjes niet hetzelfde zijn... Als van Sjaïn Stalens en Manon Vlier. Maar het heeft ook te maken met het feit dat België op dit moment gewoon heel zeker goed speelt. En daardoor ook deze set uiteindelijk binnenhaalt. Aangezien Dabby Stam de bal buiten de lijnen slaat. 16.25 wordt het dus uiteindelijk. België speelt heel degelijk, wordt goed gecoacht. maakt op dit moment heel weinig fouten. En dat zorgt ervoor dat ze van een 2-0 achterstand tegen Nederland op een 2-2 gelijke stand kunnen komen. We maken ons op voor een vijfde set. Super and White America has released well. a new album, Lenny Kravitz and Superlove. Herakles AZ op deze doelpuntrijke middag, Evert. Maar bij jou is het nog 0-0, hè? Ja, ze willen er nog niet in. Na een kwartier is het nog altijd 0-0. Ook niet echt grote kansen geweest. Eigenlijk uh, 0. En het is Looms die in bezit is, maar die de bal over de zijlijn speelt. En zo mag AZ, dat vandaag geheel in het blauw speelt. Niet in het traditionele rood-wit, mag gaan ingooien. Halverwege de eigen helft is het uh, Etienne Rijnen. De van Zwolle afkomstige rechtsachter, gekocht als centrale verdediger. Maar omdat Marcel is een tijdje is uitgeschakeld, speelt Rijnen daar nu vooralsnog als rechts achter. Hij mag nog op eigen helft. Mag hij gaan ingooien. Dat doet hij nu. Gooi de bal richting LT door. Maar daar staat Looms en die verdedigt. En dan is de bal terechtgekomen bij Everton. Maar die levert hem weer in. Bij Elm de vormgever van AZ is de bal andermaal over de zijlijn gegaan. Is er weer ingegooid. En is Looms in balbezit. Althans dat was hij heel even. Hij is hem kwijt nu. LT door. Maar die heeft een overtreding begaan. En Looms blijft geblesseerd liggen. Scheidsel de Liesveld heeft die overtreding geconstateerd. En uh, ja, Looms moet even verzorgd worden denk ik. Spel echt even stil. 0-0 nog altijd naar nou, 10 gaan wij uh, plaatsmaken voor uh, hockey. We waren getuigen vanmiddag in deze uitzending van de 4-2 overwinning van Amsterdam op Kampong. Maar er is uh, natuurlijk uh, veel en veel meer gespeeld vandaag. Geert de Groot. Ja, we gaan straks nog even praten natuurlijk, over Amsterdam-Kampong. Dat doen we met Michiel Struik, de coach van uh, Kampong. Eerst even die andere uitslagen dan. SCAC-HGC werd 4-0. Gaat niet goed hoor, met coach Verdega bij HGC. 4-0 liefst voor de stichtenaren. 4-3 won Schaarwijde van Den Bos. Den Bos weer geen puntjes. Hurley -Amst Rotterdam werd 1-3. Bloemendaal-Laren 5-1. En Pinoquet Oranje-Zwart. Het werd 5-4. Uiteindelijk voor Pinoquet in een spectaculaire wedstrijd. Tot twee minuten voor tijd was het nog 4-3 in het voordeel van Oranje-Zwart. Maar Pinoquet wint met 5-4. Ja, ik zei het al, Michiel Struik van Kampong, de coach, even napratend over Amsterdam tegen Kampong. Valt mij dan op dat de Nederlandse journalisten hier aanwezig, de, de hockeyjournalisten, zich na afloop allemaal op Kampong storten. Amsterdam een beetje links laten liggen, de winnaar van deze wedstrijd. Dat komt, denk ik, omdat Kampong ja, goed speelde. Dat ze brutaal speelden en dat ze misschien wel gehoopt hadden dat er een verrassing in zou zitten tegen Amsterdam. Ja, het zou kunnen dat ze dat gedacht hadden. Uh, het lijkt er in ieder geval wel op. Er waren veel mensen. En, uh, het wordt een interessante wedstrijd, denk ik. Jullie hebben uh, hier gezien, wellicht op video, de wedstrijd van Scharweiden. Scharweiden won hier met 1-3 in het Wagenerstadion. En in ieder geval gehoord ja. dat er wat te halen zou zijn bij Amsterdam. Ja, nu vind ik dat wij altijd wat te halen hebben hier in Amsterdam. We hebben de afgelopen jaren altijd goede wedstrijden gespeeld. Uh, dat weten de jongens ook. Dus uh, wij komen hier eigenlijk altijd naartoe... om gewoon te kijken of we drie punten kunnen ophalen. Absoluut. En dan uh, begin je goed. Zes minuten, 1-0 voor, Constantijn Jonker. Daarna krijg je kansen. En dan ineens wordt het 1-1. Ja, kan gebeuren. We, uh, we speelden in die fase best prima. We, we maken inderdaad een goede kans. En, ja, dat we dan een keer een goal tegen krijgen, hoeft niet zo erg te zijn. En Daarna speelden we eigenlijk ook weer goed. Dus uh, ja, die 1-1 hoeft geen uh, belemmering te zijn. Dan ga je er uiteindelijk af. Het wordt 4-1 in de tweede helft. En... Ik heb toen gezegd van ja, eigenlijk is er een te groot kwaliteitsverschil. Toch wel tussen Amsterdam en Kampong. Dat is natuurlijk ook niet zo gek. Hè? Ze hebben acht internationals. Ja, ze hebben natuurlijk op papier sowieso meer kwaliteit in het veld staan dan wij. Maar ik vind wel dat, uh, uh, uh, dat het vooral bij onszelf omdat we het niet volhoudt om zo'n hele wedstrijd dat niveau te spelen. Ik vind dat we wel kwaliteit hebben, ook genoeg om uh, tegen Amsterdam goed te spelen. Maar niet een hele wedstrijd? Dat is gebleken, ja. Niet een hele wedstrijd, ja. 4-2 uh, nederlaag in het Wageningen Stadion. Uh, waar, waar gaat Kampong eindigen dit seizoen? Wat, wat, wat, wat willen jullie bereiken? Want je zit rond die vierde plekken. We gaan straks even kijken. Je staat vierde nog steeds. Ja, kijk, wij willen natuurlijk ook gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En wij weten dat als we een aantal zaken binnen onze ploeg voor elkaar krijgen... dat we daar vanzelf wel gaan, uh, gaan eindigen. En een van die dingen is, uh, ook in balbezit, uh, langdurig goed kunnen spelen. Nou, dat hebben we vandaag niet helemaal gedaan. In een bepaalde fases wel, maar niet de hele wedstrijd. Ja, als we dat kunnen doen... Dan gaan wij ook bovenin eindigen. En als we dat nog niet uh, voldoende in slagen, ja, dan ga je geen play off spelen. Gebaseerd willen jullie hoog eindigen, gebaseerd op aanvallend hockey. Hè, met twee jonge aanvallers, twee grote talenten in het Nederlands hockey. Nou ja, gebaseerd op een, uh, om uh, aan te vallen vanuit een goede structuur. Vanuit een, uh, waardoor we meer controle houden. Dat hebben we met name dit jaar uh, uh, wat meer ingevoerd. En als dat lukt, dan heb je ook genoeg ruimte om aan te vallen. En ik vind dat we dat vrij goed doen de laatste tijd, Jan. Ja, maar jullie brutaliteit is een van jullie grote krachten. Ja, we moeten wel gas geven ja. en uh, we hoeven ook niet van enkele tegenstander bang te zijn. Dus dat moet altijd, ja. Goed, pas dus op. Volgende week uh, komt uh, Pinochet op bezoek. Uh, en dan gaat het erom, hè. rond die vierde plek. Ik zei het al. Kijk maar even naar de stand, uh, Michiel. Bloemendaal uh, leidt met uh, 20 punten uit 9 wedstrijden. Amsterdam is nog tweede. Eén wedstrijd minder gespeeld, 19 punten. Pinoquet, 17 punten uit 9 wedstrijden. Het blijft uitstekend gaan, hoor, met Pinoquet, de buurman van Amsterdam. Kampong, jullie staan uh, vierde, 9 wedstrijden gespeeld, 16 punten. En dan komt er een groepje van 14 punten. Rotterdam met 8 wedstrijden, SCRC en Scharweide met 9 wedstrijden. Onderaan Den Bos, 2 punten. Maar er loopt nog een protest tegen de 3 punten mindering die ze gekregen hebben. Dan zouden ze eventueel op 5 kunnen komen, maar ze hebben er nu nog maar twee. 9, 2. 9-2... Oranje-Zwart heeft vijf punten uit negen wedstrijden en Hurley heeft zes punten uit negen wedstrijden. Dat, denk ik, zijn de drie degradatieploegen voor dit seizoen. Gaan we het hebben over voetbal weer. Groningen-Feyenoord was een bijzondere middag. Eerst omdat er tribunes bij Groningen in gebruik werden genomen. Vorige keer al de Piet-Franse tribune, nu de Tony van Leeuwen tribune... en zeg maar de familie Koeman-tribune. Vader Martin en zoon Erwin stonden erbij toen die tribune onthuld werd. En Ronald Koeman was zich toen natuurlijk al aan het voorbereiden... met zijn club Feyenoord op die wedstrijd tegen Groningen. Wat een moeilijke middag werd voor Ronald Koeman... want het werd 1-0 via Tadic, Kieftenbelt... en andersom was er een kwartiertje gespeeld... 3-0, dat was ook de ruststand. Bakuna van Dijk en Soek maakten het zout in de wonden groter... en Dani Fernandes met een rode kaart hielp daar ook nog aan mee. Verdediging dus voor Feyenoord. Philip Koken gaat erover in gesprek met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald, hoe verklaar je dit uh, enorme verval na de lof van vorig weekend? Nou, dat niet, niet, niet alles is verklaarbaar, want uh, dat is vaak uh, het vreemde in het voetbal... dat het uh, in een aantal dagen zo weer anders kan zijn...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 Maar we hadden niet mes in de keel om, om, om dat af te straffen. En, uh, en met alles wat je hebt uh, die bal erin te willen schieten. Dat had Groningen wel. Wat verwijt je je spelers? Ja, ik verwijt ze in ieder geval dat we als team uh, niet, niet de wil hebben gehad om absoluut uh, met dit Groningen mee te kunnen. En, en uh, we hebben aardig, bij momenten aardig gevoetbald, hoe slecht het ook was. Want ik vond voetbal gezegd, heel gek gezegd, Groningen nog niet eens zo heel erg goed. Maar ze waren ongelooflijk doeltreffend en ze hebben ongelooflijk hoog rendement. En wel de momenten afgestraft die wij niet, uh, niet afgestraft hebben. Heb je ook nog een moment gedacht, de 10-0 tegen PSV in 80, waar jij daar niet bij was. Maar uh, we moeten in ieder geval een monsterscore voorkomen. Nou, nee, 10-0, 10-0, dat gebeurt uh, voorlopig niet meer. Uh, ik vond wel dat, in ieder geval dat we vanuit een organisatie moesten spelen... En, en... Ik wilde natuurlijk een aanvaller eruit halen, maar Stefan de Vrij was, uh, was behoorlijk duizelig, dus die moest ik wisselen. Ja, en dan weet je dat je, dat je ruimtes weggeeft. Maar dan zit er een hoge uitslag in, maar 10 is wel extreem. Goed, in ieder geval van een hele goede prestatie in Amsterdam naar een bekeruitschakeling en nu een 6-0 nederlaag. Het tekent wel de wisselvalligheid denk ik van Feyenoord, waar je ook eerder voor gewaarschuwd hebt. Hoe krijg je deze ploeg weer op de rit? Nou ja, oké, okay, dat je in ieder geval uh, aangeeft waarom we in de goede lijn zaten. En uh, aan de andere kant uh, een keer uh, een nederlaag leiden en dan ook een grote nederlaag leiden. Dat uh, vind ik helemaal niet zo erg. Want, uh, dan weet... Denk je dat deze ploeg daarmee om kan gaan? Nou, dat is een andere vraag. Het is natuurlijk een heel jong elftal. Een jong elftal wat uh, een stukje verleden met zich meebrengt. Maar uiteindelijk blijven de, de betere en de sterkere zullen overblijven. En dat zal belangrijk voor Feyenoord zijn om daarin door te selecteren. Dus je blijft wel hoopvol met deze selectie? Ja, tuurlijk, absoluut. Ronald Koeman na de 6-0-nederlaag van Feyenoord in de Euroborg tegen FC Groningen. We gaan even naar het volleybal. Cruciale fase in de wedstrijd Nederland-België. Las Geert. Laatste fase in de wedstrijd Nederland-België. 15-6 pakt Nederland uiteindelijk de vijfde set en wint dus van België. Bondscoach Bert Goedkoop wilde een aantal dingen uitproberen... maar hij wilde in ieder geval niet verliezen. En zette dus uh, Debbie Stam en, uh, nou moet ik het goed zeggen... Marit Grotjuus weer in de ploeg haalde Judy Pietersen naar de kant... die toch niet de haar beste wedstrijd speelt. En dat zorgde ervoor dat Nederland wat meer systeem in het spel kreeg. Ook wat beter ging aanvallen. De Belgische vrouwen hadden daar geen antwoord op. En Nederland kon vrij snel uitlopen. Dat ook dankzij goede services van Ingrid Visser. Nederland wint dus deze oefenwedstrijd tegen België met 3-2. Er zijn nog een aantal dingen die beter kunnen. Er zijn ook een flink aantal dingen die slechter kunnen. kan zich op gaan maken voor het pre-Olympisch kwalificatietoernooi Volgende week in uh, Kroatië. Dan is de eerste wedstrijd, dat is volgende week donderdag. Dan moet ik het goed zeggen, de eerste wedstrijd. De eerste tegenstander is Israël. Nederland, dus. Een goede wedstrijd tegen België. Er kunnen dingen beter. Maar ze winnen wel met 3-2 gaan we het hebben over een NEC tegen Utrecht. 3-1 werd dat uiteindelijk. Dus weer een nederlaag. Tweede nederlaag voor Jan Wouters, de man die het roer daar overnam van Erwin Koeman. De wedstrijd begon curieus. Halve minuut gespeeld. Terug speelbal op de keeper van Utrecht. Wilde iemand uitkappen. Lukte niet. Schöne 1-0. Dat zette eigenlijk de toon voor de wedstrijd. George, de oude Utrechtse speler maakte de 2-0. Fernandez eigen doelpunt. De keeper, heel ongelukkig bal die terugkwam. 3-0. 3-1 Moulenga uiteindelijk. Jan Roes in gesprek met de man die dus andermaal niet won. De trainer van FC Utrecht, Jan Wouters. Jan, je traint de hele week hard met de groep. Goede intenties naar Nijmegen. Dan gebeurt er zoiets met de doelman. Dan word jij toch helemaal gek langs de kant? Ja, ja klopt. Uh, je, dan weet je dat je meteen achter de feiten... Uh, aankomt te lopen. Uh, de tweede goal vond ik ook slecht verdedigen. Te vroeg naar de grond. Ja, dan is er een fase weer dat het... Uh, 2-0 achter... Uh, slecht verdedigen en een persoonlijke fout. Ja, dan wordt het even moeilijk... Daarna vond ik dat we ons goed herpakten. Uh, een goede kans van, uh, van Eduard. Uh, als je die dan maakt 2-1, uh, dan ga je iets anders de rust in. Ja, de tweede helft uh, kan ik de ploeg niks verwijten. Daar hebben we, we hebben we eigenlijk de hele tweede helft gedomineerd. Uh, ook een 100% kans van, uh, van Jacob Molenka. Waar, waar hij uh, net zijn voet niet goed tegenaan krijgt. Veel ballen voor langs. De laatste keuze niet goed. Ja, en als je dan ook nog uh, de, de 3-0 tegen krijgt... Uh, Vierde lat op een keeper's rug, ja, dan weet je dat het niet mee zit. Um, ja, dan scoor je nog 3-1. En dan, dan toch nog vond ik dat we. Hè, de, de... Was er nog wat geloof? Ja, de, dat we ervoor bleven gaan. Um, omdat iedereen wel voelde dat hij hier toch veel meer in had gezeten. Maar wat de ploeg eigenlijk ontbeert nu is. Uh, in jargon scorend vermogen. Want dat lukt eventjes niet. Ja, ik denk dat je het goed zegt. Uh, uh, voetballend. Natuurlijk uh, uh, moet er nog een heleboel uh, verbeterd worden. Maar voetballend hebben we steeds goede fases. Verdedigend mag het uh, absoluut wat beter uh, op momenten. Maar ja, we, we wisten dat het een, uh, uh, een zware klus zou worden. Hè, zeker met het programma. Maar wel een hele leuke klus. En we gaan er gewoon keihard tegenaan weer. Leuk, maar lastig. Want je staat hier toch weer als verliezend coach. Tweede keer op rij. Ja, je weet dat uh, punten halen dat het... Uh, daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het om en dat is ook het leukste. En dat geeft je ook vertrouwen. Maar dan nog zie ik heel veel fases in het team ja, die ervoor willen gaan. Ja, en een paar domme foutjes eruit. En, en dan uh, gaat het uiteindelijk toch de goede kant op. Je kan volgende week heel veel goed maken. Utrecht thuis de Ajax. Ja, ja, dat klopt. Dat is altijd een heel beladen duel. Ja, dat soort wedstrijden kan in één keer een ommekeer zijn. Hè? Jan Wouters verliest dus met 3-1 met FC Utrecht van NEC. Vlak voor vijf er even naar Heracles AZ, even ten apel. 28e minuten stand nog altijd 0-0... maar AZ heeft het initiatief genomen. Mooie combinatie voetbal, veel positiewisselingen. Nu ook weer een aantal van AZ schoten van Elti door... en van Ortiz en Maher op het doel, maar nog steeds niet gescoord. En dus nog altijd in Almelo voor een uitverkocht huis... na 28 minuten en 5 seconden 0-0. Dat betekent dat wij er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. Natuurlijk deze wedstrijd bij vervolgen bij u zijn met de overzicht in het vierde en laatste uur van Langs de Lijn. Op Ja, mijn moeder vond me heel lelijk. Zet de auto aan de kant. Ja, echt, waar. heel lelijk. Dat zei ze ook altijd. Haal de pannen van het vuur. Onmiddellijk heb je het gevoel, oh, dan begint het weer. Dit is radio waar je niks naast kan doen. Nee, niet weer. Ontregelende ware verhalen. Straks op...